Start. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Argentijns-Nederlandse oudpiloot Julio Poch is onderweg naar Nederland. Hij komt vandaag vanuit Argentinië aan op Schiphol, zegt zijn advocaat. Poch werd vorige week na een jaren slepende rechtszaak vrijgesproken. Hij werd ervan beschuldigd dat hij tijdens het Fidela-regime vlucht had uitgevoerd, waarbij mensen in zee werden gegooid. Na de uitspraak werd Poch meteen in vrijheid gesteld. De Argentijnse aanklagers hebben hoger beroep aangekondigd. In de Palestijnse gebieden is een oproep gedaan om vandaag te demonstreren tegen het besluit van president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. De Palestijnse president Abbas noemt de erkenning een beloning voor het bezettingsbeleid van Israël. Ook veel landen in de regio hebben kritiek op de erkenning. Ze vinden dat de VS niet langer kan optreden als bemiddelaar in het vredesproces. Uit cijfers van verzekeraars blijkt dat het aantal verkeersongelukken sterk toeneemt. Vorig jaar waren er ruim 900.000 claims, een stijging van 8%. Ongeveer twee derde komt voor rekening van particuliere rijders. De stijging wordt geweten aan de druk op de weg door de groeiende economie. Ook slechtere wegen en het gebruik van smartphones worden genoemd.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 Het weer. Eerst nog droog met in het oosten kans op zon. In de loop van de dag gaat het regenen. Er ontstaat veel wind. Mogelijk wordt het stormachtig aan zee. Later in de middag wordt het weer rustiger. Het wordt 7 tot 10 graden. Vanaf morgen is het koud, vallen er winterse buien en wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS. DfM Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ja. Nog als burgervader, ja. burgemeester. Ja. Er is van hogerhand hoge hand ingegrepen, ja, als ik het zo mag zeggen. Schoden ah. hebben, hebben het ge... Want nou, ja, ja. het kon niet het kon niet nee, doorgaan. Nee, dat klopt. Dat is op zich. Um, uh, dat kan door de ene als een voordeel worden gezien, de andere kant ook als een nadeel. Want wij hadden echt de stellige overtuiging dat de organisatie die dit had aangevraagd, dat echt goed een organisatie gedaan. was. Ik zie zelden organisaties die zo professioneel zaken aanpakken.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 Moeten die spiegel ook nog ja. even voor. Ja. Ja. ja. Dat is waar. Oké. Okay. We zullen net mooie, zien. Ja. Die er nu ja. aankomt. De overlast fietsen op ja, de boulevard. Fietsen op de boulevard. Ja. ja. Het is een gekke huis. Is het een gekke huis? Ja. Dat belachelijk. Ja. Ja. Maar het al een drukken. hele tijd, hè? Ja. Is dat zo? En niet alleen maar op dat zuidstuk, hoor. Maar overal. Het is in overal. het middenstuk ook. Je, je, je. Ja.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 een doelgroep is...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 en die man, die eigenaar, komt uit het buitenland maar die vond dit zo gaaf, hij zegt nee, ik neem het risico dat hij kapot gaat hij stond bij het gemeentehuis afgehekt, die had hij laten klopt. effeiten, ja. want dat ding kost wel een paar centen nee. en als je hem dan uh, uh, soms ongelukkig aanraakt, kan die kapot gaan, dat wil je ook niet maar die rijdt mee en hebben oh, we eigenlijk ja. nog nooit meegemaakt dat zo'n ouwe bribie, want hij heeft namelijk hij heeft wel remmen, maar hij mag niet hij stilstaan, heeft... want dan koelt hij ja, namelijk ja. niet ja, en, uh, ja, ik dacht dus van, die man is Helemaal gestoord dat hij dat doet. Ja, maar hij maar die vond was, het zo leuk. Die vond het zo leuk. Ja. Ja. En die wil ook dat die auto gezien wordt. En die Tuurlijk. wil ook die bal in de wordt houden. Ja, natuurlijk. Ja. ja, en dat zijn dan de kleine cadeautjes als je dat ja. hoort. Uh, weer, waarom je denkt, nou dan gaan we met z'n allen achter staan Ja, leuk. Ja. Wij... Uh, zijn nee, we u gaan afbreken. Heb uh, ik nu meer of minder tijd dan Gerard te ja. gehad? Toch? Nee, maar, maar nee. Het, is, het is. Die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag. Nee, we hebben ah, al onderwerp, is, uh, We hebben de onderwerpen hebben gehad. Maar 50 al. jaar dierenasiel is natuurlijk ja. ook waanzinnig. Ja, ongeval, en zeker dat ja. wij als gemeente Zandvoort. Ja. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat, kan, dat mogen ja. faciliteren. Zeker. Met een prachtig dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Ja, mooi, Goedemorgen, Mooi, Alet. Irene. Hoi, hoi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 koffie met gebakken. Ja, ja, maar ze moeten zich dat, wel legitimeren. Dat, dat, dat, dat, ja, ze oh. moeten het laten zien. Ja, ja. ja. Ik wil best zeggen mis. dat ik 50 ben, maar dat uh, maar je gelooft niet niemand bewijzen. Meer. Nee. Dank u wel. Dank u wel.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 er inderdaad een gesprek in uh, plaats...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 ook wij moeten aan eisen voldoen, natuurlijk, net zoals andere instellingen. Ja. Ja. Ja. En toen hebben we ook even stilgestaan bij het 50-jarig bestaan. Er is een steen onthuld. Uh, en ja, die hangt nu bij ons aan de gevel. Prachtig. Ja, ja, en daar is ook iemand van de gemeente bij geweest om dat officieel te onthullen. Ja, en jullie zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers om jullie te assisteren? Zeker, te zeker. We hebben altijd mensen tekort. Ja, en wat ook, uh, we hebben natuurlijk een groot gebied eromheen met uh, de tuin. En we proberen we ook altijd een beetje bij te houden. Maar mensen voor de tuin zijn er.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 Die komt ook. Die uh, ook komt ja, ja. en die altijd leuke dingen heeft. Dus, ja. Ja, het We hebben het het één iemand heel. die van alles zelf maakt. Futsjes worden er verkocht: okay. uh, cakejes, kiesjes. Oh. Uh, nou, het wordt een wel. feest of een Het wordt een feest? het wordt een groot feest. Ja. En het is zo: alle kinderen die komen, <laughs> ja. die uh, krijgen een beer van ons. Zo en zo.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 Wens Dan u allemaal fijne dagen.